1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Icosia wordt vanochtend verder gepraat over een nieuw plan... om Cyprus te redden van een bankroet. President Anastasiades praat dan met de fractievoorzitters in het parlement. Gisteravond is tot laat onderhandeld over het nieuwe plan. Dat moet er komen omdat het Cypriotische parlement... dinsdag een Europees steunpakket afwees. Struikelblok was vooral de eis dat kleine spaarders... moesten meebetalen aan de reddingsoperatie. Nicosia probeert nu een plan te bedenken dat de kleine spaarders ontziet. Zo wordt gedacht aan het nationaliseren van pensioenfondsen. En Cyprus hoopt dat Rusland een lening aan het eiland verlengt. De Turkse premier Erdogan is aangekomen in Nederland voor een officieel bezoek. Hij werd vandaag pas verwacht, maar hij arriveerde gisteravond al in Amsterdam. Vandaag begint Erdogan zijn bezoek met een ontvangst door koningin Beatrix op Paleishuis ten Bosch. Daarna volgt een gesprek met premier Rutte in het Katshuis.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 Bergers hebben op de Atlantische Oceaan twee motoren van een ruimteraket boven water gehaald. De motoren lagen vijf kilometer diep op de zeebodem. De apparaten werden in de jaren 60 en 70 gebruikt om de Saturnus V-raket van de grond te krijgen. Zodra ze hun brandstof hadden verbruikt, vielen ze, zoals gepland, in de oceaan voor de kust van Florida. Topman Bezos van internetbedrijf Amazon, die de berging organiseerde... hoopt dat het twee motoren zijn van de Apollo 11. De missie waarmee Neil Armstrong in 1969 als eerste mens op de maan kwam. De NASA helpt bij het vaststellen van de herkomst. Dan het weer nog. Vannacht droog en lichte vorst. Overdag geregeld zon in het noordoosten kans op een sneeuwbui. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. En zo bent u inderdaad opnieuw welkom in ons Huis van de Maan waarin ook nog steeds Jelle Hiemstra te gast is. Als bosbouwer en plantenziektekundige... is hij werkzaam aan de Universiteit van Wageningen... waar hij zich de laatste jaren vooral inzette... voor een gezonde toekomst voor de iep. En vannacht beantwoordt hij al uw vragen... over iepen en andere bomen. Vraagt u zich dus af wanneer u uw boom moet snoeien? Waarom die iep voor de deur verdort? En op welke manier je nou het beste een nieuwe boom kunt planten? Dan kunt u bellen, mailen of twitteren. Ook met allerlei andere vragen uiteraard. En ook als u onze deelgenoot wil maken van uw liefde voor die ene specifieke boom. Die boom in uw straat, in uw tuin, in het bos. Of die ene boom eenzaam in dat weiland. U kunt bellen. 0800-1121. 0800-1121. Mail ik naar casaluna.ncfv.nl en twitter ik kan met hashtag casaluna. En uh, de eerste beller die ik aan de lijn heb is mevrouw Masselink. Goeiedag mevrouw Masselink. Goedendacht meneer Spaan. Uh, ik wou eens vragen. Waarom is de de, Iep, de Olm Iep geworden. En hmm. wat, is, wat is daar de meerwaarde van? Oké, okay, ik ga het vragen aan Jelle Heemstra. Jelle, waarom heet de Olm van vroeger nu Iep? Ja, dat het, het, is een, uh, het zijn beide namen voor Iep. Het kan, het kan Olm zijn, het kan Iep zijn. Uh, het is vaak wat gebruikelijker in het zuiden van, uh, van Nederland, België. Daar wordt wat meer van Olm gesproken, in het noorden wat meer van Iep. Het heeft ook een beetje met geschiedenis te maken. Vroeger was Olm gebruikelijker. En op een of andere manier lijkt die naam Iep het begrip Olm te verdringen. Mm -hmm. Dus dat ja, taal is altijd in ontwikkeling. Ja, ik bedoel, het komt zelfs niet in... De, ik ben nog nooit in een puzzel tegengekomen. Het woord Iep of het woord Olm? Uh, nou, uh, dat het woord Iep en dat er een andere betekenis... Uh, ik, ik bedoel, ja. als je een kruiswoord raadselen... Ja. dan staat er een uh, woord en dan moet je daar een ander woord... Ja. Maar ja. iep en olmen is hetzelfde. U kunt het allebei gebruiken. Net wat past in de puzzel. Ja, wat, wat, wat uh, heeft u als naam voor een iep? Een iep of een olm, mevrouw Masseling? Ja, de, de, een iep. U maar noemt een bedoel, uh, je ja. zinkt toch de uil, zit in de omen. Ja. ja, dat is waar, precies. Klopt. <laughs> maar we hebben het over dezelfde bomen, mevrouw Masseling. Heeft u nog meer vragen voor Jelle? Ja, en ik heb nog een vraag. Is de, de iep ook ja, dat, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, ik, ik weet het niet zeker. Uh, het zou wel logisch zijn, want Ipohout is, is uh, heel, heel slijtvast. Het, uh, het splijt bijna niet. Het kan goed tegen schokken. Dus het zou in principe goed klompenhout zijn. Ja, want ik, maar, ik, ik heb uh, ik gehoord dat er wel gebrek was aan goed klompenhout. Mm -hmm. En kan dat dan ook komen dat er weinig Ipens zijn? Zou dat daarmee te maken kunnen hebben? Ja. Ik, ik had hem nog niet eerder op die manier gehoord, maar het zou, het zou wel logisch zijn. Ja, maar het zou goed klompenhout kunnen zijn, dus het hout van de iep of van de olm. Ja. Mevrouw Masseling, dank u wel voor het bellen. Ja, en nog veel uh, succes. Dank u wel en een goede nacht nog. Timo, goede ja, dag ook met Timo. Dag meneer Heemstra, Jelle Heemstra. Goedenavond. Timo, welke vraag wil jij in, uh, Jelle stellen? Ja, ik zit hier al een hele tijd op te popelen, dat de, ik deze vraag wil stellen. Ten eerste, ontzettend dankbaar dat u dat werk doet, meneer Heemstra. Ja, uh, gedaan. Ik wist helemaal niet dat het bestond, maar het is super dat dat gebeurt onder de radar. Mm -hmm. Maar mijn, uh, uh, een kennis van mij, die zit in de wegenbouw en die erger zich er al een hele tijd aan. Ja, dat is ook nog van de oude stempel, hè, toen, van kwaliteit zeg maar. Toen nog niet allemaal snel ging. Maar die ergens er al een hele tijd over dat in de uitvoering in ieder geval er geen afst en maar ook waarschijnlijk ook in het bestuurslaag dat er geen afstemming is tussen uh, wegenbouw, infrastructuur en, en groenvoorziening. En waar botsen die twee dan, Timo? Nou, op, op verschillende vlakken, het, is, het, is, het, is, het meest in het oog springen is dat wortels zeg maar door de, de, de stoeptegels omhoog, of de, de, de trottoirtegels moet je dan zeggen, anders ga ik mijn kop natuurlijk. Dat trottoirtegels mogen du, du, duwen of het asfalt openbreken, op zoek naar water oogschijnlijk, maar waar het door ligt weet ik niet. Maar ook, ook bijvoorbeeld dat als je een sleut moet graven voor een riool of voor, voor kabels of wat dan ook, uh, dat je de, die wortels dan eigenlijk moet kappen, maar dat mag dan eigenlijk niet. Ja, mm -hmm. uh, hoe ga je dat dan oplossen als er geen eenduidigheid in de aansturing van bovenaf is? En zou daar geen topsector van gemaakt moeten worden dan van het openbaar bestuur? Dat, dat, dat wetenschappers en bedrijfsleven zich daar ook eens een keer mee gaan bemoeien... om dat uh, efficiënter te maken, effectiever ja, nee. te maken. Ja, Jelle, wat vind je van die suggestie van Timo om die twee sectoren... Uh, beter op elkaar af te stemmen. Groenvoorziening ja. aan de ene kant, infrastructuur aan de andere kant. Ja, 100% mee eens. Het, uh, de, door het vroeg af te stemmen kan je een heleboel problemen voorkomen. en ja. De meeste problemen die ontstaan is juist omdat er niet afgestemd is. En in veel gevallen is het zo, de, de werken zijn al een hele eind gevorderd. Of dat nou wegenbouw is of, of huizenbouw, dat maakt niet zo heel veel uit. En aan het eind, als het uh, plan bijna klaar is... dan moet er nog groen ergens bij, ja. dat, dat, dat past dan slecht. Dus daar, daar bouw je al problemen in. Dus je zou het vroeg af moeten stemmen. En dat andere is, is wel, een, ja, wel een interessante. Die wortels die inderdaad... Nou ja, stoeptegels, trottoirtegels, sorry. Hm. Uh, straatstenen of asfalt omhoog duwen. Het, meestal krijgt de boom de schuld. Maar in heel veel gevallen is het toch ook weer de schuld... van degene die het bedacht en ontworpen heeft. Omdat de bomen vaak niet zoveel keuze hebben. Als je een... Natuurlijk, er zijn bomen, het hangt een beetje van het model af of ze de wortels hoog of laag in de grond hebben zitten. Maar meestal is het zo als boomwortels uh, het wegdek beschadigen, dat is doodgewoon omdat ze op zoek zijn naar vocht, ja. uh, zuurstof en voeding. Mm -hmm. Ja, waar vind je dat in een verdicht uh, uh, laag onder de weg, daar is voor zo'n boom niks te halen. Maar net op dat grenslaagje tegen de verharding aan, daar condenseert water, daar zit wat stof, daar zit wat voeding en er is lucht. Dus daar kan die groeien. In feite is het meer een, uh, een noodzaak. Ja, nou uh, hoe kun je dat dan oplossen? Want die boom die, die, die zoekt lucht, die zoekt ruimte, die zoekt zuurstof, nou noem maar op. Uh, maar ik wil ook graag over een uh, vlak trottoir lopen. Nou ja, wat je in, uh, in de planningsfase wel kan doen... is zorgen dat die boom ook een goede standplaats heeft. Dat er ruimte is voor dat wortelstelsel om naar beneden weg te groeien. Dat daar ook goede grond zit. En niet alleen uh, het klapzand waarop de weg uh, gestoord wordt... maar grond waar een boom ook van kan leven... Als dat voldoende is, dan zal je zien dat je veel minder last hebt van het opdrukken van het wegdek. Ja, dus en die, natuurlijk die... zijn er soorten die altijd zijn. Dat, dat zijn lastige bomen wat dat betreft. En robinias doen het ook graag, maar de meeste boomsoorten, als je de ruimte geeft, heb je weinig problemen. Ja, dus die afstemming is heel erg belangrijk. Ja. Uh, dat zeg jij, uh, Timo, dat zeg jij ook, uh, Jelle. Zijn er, uh, Timo, uh, voorbeelden waar het wel goed gaat, uh, voor zover jij weet? Want je hebt die kennis die in die wegenbouw werkt. Nou ja, ik, ik, het enige goede voorbeeld dat ik zie waar geen last van komt, is uh, zeg maar naaldbomen, want die verliezen geen blad, dus dan verstoppen ze in ieder geval de, de afvoerputten van de riool niet, en dat moet eigenlijk met de hand iedere keer worden schoongemaakt. Ja. En nou, dat is natuurlijk het eerste waarop bezuinigd gaat worden, dan blijft er water staan. Ja. Uh, uh, en ook bijvoorbeeld met maaimachines, uh, als ze gas gaan maaien, dan gaan ze over het trottoir rijden met die maaimachines, <tus> En daar is het eigenlijk niet op berekend. Dus dan gaan die, schevel, die tegels verzakken. Maar qua, qua, natuur, qua aanleg van de natuur in, ja, ik heb er geen verstand van. En mijn vader ook niet. En je krijgt bijna, zeg maar, je, je hebt de kans dat je ruzie op de werkvloer krijgt. Gewoon omdat ja, ze elkaar in de weg zitten. En dan gooi je ze allebei een kop in de wind. En ja, zonder feedback van bestuur. Ja, daarom zeg ik, zou je van het openbaar bestuur eigenlijk geen topsector moeten maken? Ja, wat vind jij dan de van topsector? Jelle? Van die suggestie? Uh, nou ja, hoe je het doet maakt niet zoveel uit. Maar het zou wat, bij mij in ieder geval niet. Maar ik denk dat het heel goed is als dat meer aandacht zou krijgen. Dat uh, als je ontwerpt dat je inderdaad het groen, het rood en het grijs tegelijk integraal moet ontwerpen. Nou, ja, dank, dank Timo dat je dit ja, aan ja, orde wilde stellen. Aan. En ja, tot een ja, andere ja. keer weer. Goeiedag ja. Timo. Mevrouw Westerink, ook u een goede nacht. Mevrouw Westerink, welke vraag heeft u voor uh, Jelle Heemstra, onze bosbouwer en plantenziektekundige die bij ons te gast is? Verhaald? Ja, nou... Dat. Ik zit dus uh, in een appartement ja. beneden. En ik heb mijn, mijn tuin op, op een hoek dus. Uh, daarnaast is een parkeerplaatsje. En daar staan plantaan. Er ze hebben er wel eentje weggehaald voor een paar jaar terug. Maar ik, bij mij op de hoek staat er uh, dus een die ik verschrikkelijk veel last van heb. Mm -hmm. En ik heb de gemeente al een paar keer erover, over gesproken. En ze zouden komen kijken. Maar ze doen helemaal niks. Het is zo gelegen, ik heb hem een, een hele nieuwe stoep aan laten leggen met een mooie plantenbak eromheen. Ja. Nou, er groeit totaal niks. Die wortels, die komen overal onderdoor. Ja. Dan heb ik, uh, vorig jaar heb ik af laten graven door een tuinman. Nou, een halve meter. Nou, die, die jongens zeggen ook, ja, er is geen begin aan, want die, die boom wordt is net zo dik als mijn, als mijn arm. Dus ze hebben er weer nieuwe grond in gegooid. Maar ja, ze zijn bijna nieuwe En de schaduw die die geeft. Want de bovenbuur hebben er dus ook last van. Ja, Dus u zegt eigenlijk die, die, die... plataan... die zit me enorm in de weg. Uh, niks doet het in mijn tuin. Ik zit in de schaduw. Willen u eigenlijk dat de gemeente die plataan kapt? Ja. Is dat eigenlijk uw vraag? Ik zit dus met die bladeren in. Ik, ik moet gewoon een plastic handschoen aan doen, Want onder die bladeren zitten van die soort pinnetjes. Als ik die in mijn hand krijg, gaat mijn hand oversteken. Mm -hmm. En dan krijg je ook die ballen nog eens een keer naar beneden. Die liggen allemaal in de tuin. Nou, het is gewoon uh, een ramp. Ja, u, u staat op voet van een oorlog met de plataan naast u. Dat hoor ik wel, mevrouw Westerink. Ik kijk toch even naar Jelle Hiemstra, want hij houdt van bomen. Uh, hoe, hoe zou jij dit dilemma uh, oplossen, uh, dat mevrouw Westerink kent? Want er staat een plataan, die is van de gemeente. De gemeente doet niks en ze heeft al deze problemen. Ja. Nou ja, eigenlijk is de vraag een op de vorige natuurlijk. De, daar, daar hadden we het net al over van een boom heeft, heeft ruimte nodig. Hier is een planningsfout gemaakt. Maar ja, dit mevrouw Westerink nou maar mooi mee. Ik, ik bedoel, wij, een, een van de, ja, de, je zou kunnen zeggen, de slogans waaronder wij het onderzoek afgelopen jaren gedaan hebben... is de juiste boom op de juiste plaats. Nou, hier staat, als ik het zo hoor, niet de juiste boom op de juiste plaats. Of nou de verkeerde boom dan wel de verkeerde plaats is, maar de combinatie is niet goed. Nee. En voor de rest, die boom ja... Hij kan er weinig aan doen, uh, oh ja, of zij. Maar in ieder geval, uh, die boom die doet eigenlijk wat ik het net ook al zei... die zoekt eten waar het is en in dat tuintje van u. En zeker nu er verse grond in zit, uh, die boom denkt, uh, daar moet ik wezen. Hebbes. Dus dat is logisch. Okay. En aan de andere kant, de plataan. Inderdaad, als het een grote plataan wordt, krijg je een dichte kroon. Er valt veel blad uit. Uh, daaronder wil niet zoveel groeien. Dat, uh, ik kan me dat heel goed voorstellen. Maar is er nog iets dat mevrouw Westerink kan doen... Uh, nu de gemeente zegt, nee, wij laten die plataan gewoon staan? Nee, het is iets waar, waar mevrouw samen met de gemeente uit moet zien te komen. En Ja goed, ik bedoel, ik ken het niet, dus het is een beetje moeilijk op afstand te zeggen. Maar als ja. ik het zo hoorde, zou ik zeggen... Uh, de juiste boom op de juiste plaats is iets fout gegaan. Maar, maar zou je dan de gemeente adviseren uh, om die plataan weg te halen? Ja, nou ja, dat, dat is een kwestie van afwegen natuurlijk. Ik, ik weet niet hoe het er omheen eruit ziet en waarom die plataan daar staat. Maar als ik het zo hoor, is dit voor de bewoners wel heel lastig. Ja. En wij... Ja, Eigenlijk moet je het andersom benaderen. Ik bedoel, op het moment dat je een boom plant, dan moet je wel de boom zoeken die daar past. En in dit geval, ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar was een iep waarschijnlijk beter op zijn plek ja, geweest. Ja. Nou, mevrouw Westering, <laughs> uh, als u ooit een nieuwe boom krijgt op die plek waar nu die plata staat, vraag dan om een iep. Afgesproken? Nee, nee, helemaal niet. <laughs> <laughs> ook dat kan Ze ik me goed voorstellen. Dat is niet zo hele dikke meer. <laughs> ja. Mevrouw Westering. Kijk mag u... Kijk je het is? Uh, daarnaast, uh, naast mij ja. staan ook schuurtjes van de bewoners boven. Ja. Nou, die konden de deur niet meer loskrijgen. Nee, de tegenslagen omhoog. Ja. Waar die tegenslagen werd gehad. Ja, wat was het geval? Daar wat het zonder. Ja, ja, die plataan die, uh, verzorgt, uh, die bezorgt de buurt nogal uh, veel overlast. Ja. Dat is mij helder. Mevrouw Westerink, dank u wel uh, voor het bellen. Ja, oké, okay, dag. Dag. Van mevrouw Westerink naar Irene. Irene, goeienacht. Um, goeienacht. De vraag is of die mevrouw in Soetermeer woont. Oh Echtelijk? ja, ik weet niet of mevrouw Westering nog <laughs> aan de lijn is. Mevrouw Westering mocht u nog gaan, luisteren, uh, woont u in Zoetermeer? Jij woont in Zoetermeer, begrijp ik, Irene? Ja, ja, er gaan uh, zo'n 400, 500, 500 plantanen ter de vlakte. Oh. Mm -hmm. En waarom is en over dat? Over de 30 jaar. Over de jaar. En uh, ja, uh, mensen hebben er last van, en et cetera, et cetera. Er komen zo'n 50 bomen uh, terug. En wat vind je daarvan? Ze zijn eiwbolig groot. Ik vind het verschrikkelijk dat ze ter de vlakte gaan. Maar ja, uh, wij zeggen van, je gaan alleen maar diegene die last heeft. Maar ja, het zijn zo'n 30 jaar dat ze dus uh, ja, toch eruit gaan. Nee, is dat een normale nee. levensduur voor een plataan? Uh, nee, nee, nee, die kunnen 300 jaar worden. Die kunnen 300 jaar worden. Ja, okay. Dat hangt er vanaf waar dat dat die staat. Mogelijk, hè? Het is, dan dan wel we meer. Ja, ja, nou ja, Het is helaas in de stad wel vaak een soort gebruikelijke leeftijd voor een boom... omdat er zoveel uh, overhoop gehaald wordt en uh, gereorganiseerd ja, maar... en ja. dingen gaan op de schop. Dus gemiddeld worden stadsbomen, niet veel ouder. Maar inderdaad, de plataan kan uh, veel ouder worden. Naarmate die ouder wordt, ja. wordt die ook mooier. Ja, ja, ja maar gaat hij ook hij meer wortels ja. zo ja. ja. ontwikkelen. Ja, hij moet op de goede plek ja. staan. Jij vindt het erger dat die plataanen weggaan? Mevrouw Westerink die heeft enorm veel last van die plataan. We weten overigens ja, ja. niet Deze of die we... plataan in Zoetermeer staat. We, we staan vraag? dicht bij huizen. Maar okay. mijn vraag was eigenlijk van uh, de gemeente Soetermeer, uh, die gaat ze niet vervangen. Ik ja. weet niet door wat ze gaan vervangen. En die heeft Haagland en Westland erin zitten. Maar Soetermeer zit eraan vast. En toen vraag ik me af, heeft hij dan een website waar ik de gemeente naar uh, toe zou kunnen sturen? Of hoe kunnen ze contact opnemen? En we, jazeker. En daar in de plaats van, uh, ze gaan wat... Uh, ja, stuk feit. Gaan ze wat, wat extra. Uh, oh, nee, dat is een, een goede vraag. Want, ja, Ik, ik, ik, ik jij al een uh, gemeente bijna toevoegen aan zijn lijstje ja, voor IP. Uh, nee, nee, nee, nee, dat bedoel ik niet. Oh, uh, dat bedoel je niet. Uh, ja. uh, naast dat project ja, ja. IP, waar we zo straks een uur over gepraat hebben, ja. hebben we ook een veel breder project gericht op straatbomen. En dat heeft inderdaad zijn eigen website. En die is heel makkelijk te vinden. ze gewoon weven, straatbomen. NL, ja? intypt, dan komt het er rechtstreeks op terecht. En Google op ah. straatbomen lukt ook. Maar okay. www.straatbomen, okay. daar vindt u het heel veel over straatbomen. Maar zou dat een, een, een, een iep langs de, de straten... Sommige zandert bij huis anders. Die halen ze dus wel ja. weg. Ja. Maar is je, is je verder langs de straten, kan dan ook een iep... of is het echt een iep speciaal voor tuinen eigenlijk? Nee, nee, iep, nee, nee. Ik zou, een, ik zou een iep niet zo gauw in een tuin zetten... tenzij u een heel grote tuin hebt, want het wordt een grote boom. Ja. Ah. Afgezien van de goudiep dan? Die kom je nog wel eens tegen als Maar zijn er geen kleine iepen die dankzij straten kunnen gezet worden. En de, de, meeste zijn forse de meeste iepen zijn forse bomen. Uh, maar op die straatbomen site vindt u een heel, heel veel verschillende bomen. Er dus staan in ieder geval 75 soorten en rassen beschreven. Oké, okay, dus nou, www.straatboom.nl? Straat, Straatbomen.nl Meervoud. www.straatbomen.nl Irene, daar vind je meer informatie. Nou, dank, dank voor het bellen bedankt. en een goede okay, nacht. Dag. dag. Van Zoetermeer gaan we naar Deventer. Daar woont Aaltje. Goeienacht, Aaltje. Ja, hallo, Elko en uh, Jelle. Goedenavond. Ik heb een hele geliefde boom. Ja. Dat is treurwillig hier aan de Singel. Mm -hmm. En als ik er langskom, dan leg ik mijn hand op zijn stam. Ja. En daar krijg ik kracht van. Ja. Maar ze kreeg ik de strik van mijn leven, want ze hadden een hele kruin eruit gehaald. Hebben ze de hele kruin eruit gehaald? Zegt u dat nou? Zegt u? Hebben ze de hele kruin eruit gehaald, ja, zeg kruin. je dat? Ja. De stam staat er nou wel, dus ik heb extra lang mijn hand erop opgelegd. Van, ik denk, mocht, je, mocht er even een plan zijn om jou te kappen, dan is dit mijn laatste groet. Mm -hmm. maar ik, mijn vraag aan Jelle is eigenlijk, is het mogelijk dat ze dat gedaan hebben, dat hij weer opnieuw kan uitlopen? Ja, dat, dat, dat kan, uh, met, uh, juist met uh, willigen en treurwilligen kan dat heel goed. En dat, dat zie je ook vrij vaak, want op een gegeven moment wordt dat wel heel zwaar. En dat hangt een ja. beetje van de omgeving af. Maar ik, ik ken weer voorbeelden waar ze inderdaad de hele kruin eraf zagen. En dan, dan zie je zo'n, zo ja, wat wij noemen bij de boom met van die, oh, die, die stompen. Een ja, precies, zo kan je het ook ja. noemen. Mm -hmm. <laughs> maar dat, met een paar jaar, kan dat weer uh, heel redelijk eruit zien. Maar hij was zo prachtig. Ja. Niemand had er last van. Hij staat hier aan het water, geen huizen, direct in de buurt. Ja. Nee, wat kan dan de reden zijn, Jelle, dat ze toch die kroon eruit halen? Ja. Ja, dat is al moeilijk te zeggen op afstand natuurlijk. Het kan zijn dat hij toch te zwaar wordt, dat, uh, dat ze bang zijn dat er stukken uit gaan breken. Het kan ook zijn ja, dat, dat er ziekte dat. in zit, of dat er misschien uh, rot in zit in uh, een deel van de stam. Dan, mm -hmm. dan maak je de kroon ook lichter om te verhopen dat hij uh, dat omvalt of breekt. Ja, dat, oh, dat... dat kan. Dat durf oh, ik zo niet te zeggen. Want voor het verkeer is het ook niet gevaarlijk, want hij, hij boog helemaal naar het, over het water heen. Ja. En met de windhozen die we hier gehad hebben, waren er een stuk al uitgeslagen. We mm -hmm. hebben twee windhozen gehad. En de keer dat hij me nog steeds dierbaarder. Ja. Denk je, oh, wat, wat heb jij allemaal al niet meegemaakt. Ja, wat een sterke boom ben jij eigenlijk. Ja. Maar er ja. kunnen dus, zoals Jelle zegt, redenen zijn... Het, uh, waarom het toch beter ook voor de boom is... om ja. hem uh, uh, uh, uh, uh, ja, een kopje kleiner te maken. Maar dat wil dus niet zeggen dat die treurwilig daarmee verloren is. Nee, nee, zeker niet. Nee, nou. maar ik ben, ik ben bang dat we hem gaan kappen. Ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik ken de wil ja, ja, ja, ja. niet en ik weet niet wat de gemeente van plan is. Maar er kunnen redenen zijn. Het kan ook. Ja, soms is het begin van kappen. Maar ja, dat, dat weet ik niet. Nee, nou, ik, ik zou de gemeente gewoon even bellen ja, als ik u precies. was, mevrouw oh, ja. Aaltje. Ja? Nou, ja? In ieder geval bedankt hè. <t> Graag gedaan en tot een andere keer weer. Ja, dag. Goedenacht, Dag. Ja. U kunt nog steeds bellen met al uw vragen voor Jelle Himstra. Jelle Himstra is bosbouwer, hij is plantenziektekundige. Hij werkt aan de Universiteit van Wageningen. Hij zet zich vooral in voor een gezonde toekomst voor de IEP. Maar weet ook heel veel over andere uh, bomen en struiken. Uw vragen zijn welkom. Uw verhalen over uw dierbare bomen zijn net zo welkom. U kunt bellen naar 0800-1121. 0800-1121. U kunt een mailtje sturen naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan dan weer met hashtag kazaluna. Er is ook heel veel gezongen over bomen. Bomen. Bijvoorbeeld door Lenny Koer. Zij zingt een liedje, dat heet ook De Boom. En dat staat op een uh, nieuwe cd van Natuurmonumenten. Liedjes die in opdracht van Natuurmonumenten zijn uh, geschreven. Door bijvoorbeeld André Manuel, G. Rijnders, Beatrice van der Poel... Roastbeef, uh, Jeroen van Merwijk, Ricky Kolen en dus ook door Lenny Koer. Die cd Mijn Natuur wordt op 19 april uh, gepresenteerd. Wij hebben uh, die cd al in huis en uh, daarom kunnen we u nu laten luisteren naar dit liedje. Trouwens een oude liedje van Lenny Koer wat voor deze cd... op nieuw is opgenomen. Dit is De Boom. Vluchten ken ik je alleen, dat is de uitkomst van de zon. Daar draait de hele wereld om. dat zegt de rekenaar. De wijze zegt nu met een lach, ik ken je van de eerste dag. Je stond daar onmiskenbaar trouw te wezen, wie je wezen zou. Nog ver, voordat je vruchten droeg. Zwijgt, het is gelijk. De boom heeft aan zichzelf genoeg. De boom is eenvoudig, de boom. Wat men ook denkt of hoe men ook praat. Hij blijft gewoon en zonder schroom. De boom. De rekenaar zegt nog een keer. Over tien jaar zien we nog wel weer. Als je de stormen Geeft, dat zegt de rekenaar, de wijze zegt nu onbevreesd. Jij bent altijd die boom geweest, hoe lang je leeft, hoort bij het spel. Niet wie je bent, dat weet ik wel, Nochtans verlaat ons niet te vroeg. De boom, hij zwijgt, het is gelijk, de boom heeft aan zichzelf genoeg. Lenny Koer, De bomen, liet liedje dat dus terug te vinden is... op de nieuwe cd Mijn Natuur... uitgegeven op initiatief van Natuurmonumenten. Wordt op 19 april gepresenteerd. Uw vragen over bomen, ze zijn welkom op 0800-1121. kan naar Casaluna, en twitteren kan met hashtag Casaluna. En bosbouwer en plantenziektekundige Jelle Hiemstra... is nog steeds mijn gast om die vragen te beantwoorden. Jos, goeienacht. Ja, hallo. Uh, ik... Uh dat vertellen over mijn vader. Nou, eerst uh, die meneer J J Hiemen. Hiestra uh, Een enorm compliment, uh, want ik ben enorm voor bomen en uh, voor groen. En het is inderdaad uh, niet alleen, ik ben gezondheidswetenschapper, dus niet alleen enorm goed voor de gezondheid, uh, maar het is ook... Uh, en dat wordt dus heel erg onderschat. En dat is ook de enige manier waarop je die andere burgemeesters kunt laten luisteren. Is het is een enorme enorm economische waarde. Mijn ja. vader die was burgemeester in Zuid-Limburg. En die zat in de commissie Heuveland. En heeft gevochten uh, voor het behoud van hoogstambomen en... en ja, het toerisme is nu in, in Maastricht, in die regio, een enorme economische waarde. En die domme burgemeesters, die van die domme gemeenten... die gaan hm. gewoon die bomen en dat groen allemaal wegkoppelen... want dat komt hun niet uit, hè? Ja, we hebben het er al even over gehad in het vorige uur. Groen heeft wel degelijk economische waarde. Dat zei je ook, hè, ja. De waarde dus aan de landbouw... Mijn advies zou zijn aan, aan uh, Samsung als die 30 zetels erbij wil hebben... U bedoelt uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid? U bedoelt Samsung, zegt u, maar u bedoelt Diederik Samson van de Partij van de Arbeid? Ja, als hij ja. 30 zedels erbij wil hebben... dan moet hij dus uh, uh, gaan uh, becijferen dat een groene economie uh, ontzettend veel geld oplevert. Namelijk, uh, wat wij moeten doen is inderdaad... Uh, uh, bomen die, die halen heel veel gif uit de lucht, ze geven er zuurstof voor terug... ze reinigen het water continu. Uh, blijkt ook dat in een groen kantoor... Hè, ...zijn de mensen veel opgewekter en veel productiever. Dat is allemaal bewezen, dus laten we die cijfers op een lijn, een lijn zetten. Mm -hmm. uh, en ook, het uh, belangrijkste is als exportproduct, product, de landbouwuniversiteit met uh, de, onze ministerie. Er moet ook een nieuw ministerie komen, namelijk een van Groei Groene, uh, Groeien... Mm -hmm. Maar ik weet niet hoe je moet noemen. Waarschijnlijk heb jij een betere naam. Nou, ik vind groen groeien wel een mooie, <lacht> mooie term, moet ik zeggen. Het ministerie ja, van nee. groen groeien, ja precies. Ik maar hoor, jij zegt dus het eigenlijk, is Jos... wat in één seconde op de wereld draait door lekker backt. Of te goed bestuurd, wat interesseert niemand. Het gaat allemaal om marketing en zo. En hoe het overkomt bij, bij het amusementspubliek. Maar Jos, ik, ik onderbreek je even. Jij zegt eigenlijk, groen is economisch van groot belang. Uh, uh, met groen is er ook geld te verdienen, als ja, het ware. Dat ja, dat omdat mensen gezonder zijn, zich prettiger zijn de voelen. De wat zeg je? We zijn zo uit de recessie. En ik zal je uitleggen waarom. Als wij uh, met de expertise die wij in Nederland hebben en onze kennis van andere culturen, als wij al die landen gaan helpen aan goede bomen, maar ook aan, aan, aan voedselvoorziening en aan ecologisch bouwen. In Duitsland wordt ecologisch gebouwd. Dat betekent niet alleen dat je zelf gratis woont door de, de zonne-energie die je gebruikt, want al je warm water en je gas heb je niet meer nodig, omdat daar goede voorziening wordt, maar ook verontreinig je niet meer. En Zelfs soms je, uh, hou je stroom over. En je kleinkinderen leven veel gezonder. Omdat we niet ons CO2 en ons milieu uh, naar de knoppen helpen. En niemand heeft dit door. Jos, ik ga even. Is... Aan, Jos, ik ga je even onderbreken. Want eh, ik weet niet of je mij goed hoort. Maar eh, ik ga het toch even aan Jelle voorleggen. Of hij eh, zich kan vinden in dit uh, pleidooi. Ja. Uh, nou ja. Ik, ik ben het helemaal met, uh, met meneer eens. Groen heeft uh, zeker een uh, grote economische waarde. En daar is volgens mij ook weinig discussie over. Dat, dat is ondertussen uh, redelijk bekend. Ook geaccepteerd. Alleen het lastige is, de kosten en de baten zijn zo ongelijk verdeeld. Degene die, die de kosten voor het groen maakt... Die, dat is meestal een hele andere partij... als waar de baten uiteindelijk terechtkomen. Mm -hmm. En daar, daar zit het eigenlijke probleem wat we op moeten lossen. Hoe, hoe breng je dat met elkaar in, uh, in verband en in evenwicht? En hoe zou dat kunnen bijvoorbeeld? Heb je daar ideeën over? Nou, er worden op het ogenblik wordt er veel, uh, ja, er worden veel studies nagedaan om in de eerste instantie in beeld te brengen. Wat zijn dan die baten? Uh, het valt ook al niet mee om dat om te zetten en echt te schatten van ja, wat brengt dat financieel gezien dan op. Maar daarna is het uh, de kunst om de, uh, de verschillende partijen met elkaar in contact te brengen. En ja, er zijn een aantal ja, pilotprojecten waar men dat probeert. Maar denk bijvoorbeeld aan gezondheid. Als je het hebt over het effect van groen op welzijn en gezondheid. Ja, voelen zich op aanhaalt. Ja, precies. Mensen worden, worden minder ziek en genezen sneller. Maar dat zijn besparingen op, ja, op volksgezondheid. Dat is heel iets anders dan de gemeente of de groenbeheerder die groen moet aanleggen en beheren. Dus dat, daar, daar zit de eigenlijk uitdaging om dat met elkaar in evenwicht te brengen. Ja, omdat het nu nog heel moeilijk is om de waarde van groen te becijferen in die zin. Nou ja, en het, de, wat er aan revenue in uitkomt... ook weer terug te laten stromen naar waar de kosten gemaakt worden. Daar, daar zit vaak een groot probleem. Ja, een pleidooi van Jos was dat. Dankjewel, Jos. Dan ga ik naar meneer Jansen. Goedenacht. Goedenacht, uh, meneer Dienstra en uh, presentator. Goedenacht. goedenacht. Ik, had, ik had een vraag over uh, de IP-ziekte. Ja. Want uh, ik heb ooit eens gesproken met een uitvindersmaatje van mij... die zat dan uh, handig in de elektronica misschien. Maar uh, die had dus verstand van radiogolven. En toen dachten wij, de iepziekte, die wordt veroorzaakt door een beestje, neem ik aan. Een schimmel. Ja, nou die zal dus op een x-moment in de tijd, dat kunnen biologen wel eens wel aangeven, een heel kritiek moment hebben qua lengte en groei. Dat en beestje bedoelt dus ja. Met een radiogolf, uh, met je die dubbele lengte maakt van het beestje op dat moment... En je zet er genoeg power op. Dan zou je dus die ziekte kunnen uh, lozen? Wat, wat denk je, Jelle? Zou je inderdaad met radiogolven uh, uh, die ziekte te lijf kunnen gaan? Ja, want dan, dan wordt namelijk die lengte in trilling gezet optimaal. Ja, en ik, daardoor gaat hij dus te warm worden om te kunnen leven. Ja, dat, dat is uw theorie, ja, meneer Janssen. Ik, ik, ik, ik maar wat, wat vindt bedoelt. Jelle Hiemstra daarvan? Ik, ik, ik denk dat het niet gaat lukken. Want ik, ik, ik snap wat u bedoelt. Maar het, het lastige in dit geval is, die, het is een schimmel die je doet. Die heeft heel veel verschijningsvormen. Van hele kleine sporen tot hele lange schimmeldraden. De, de, en alles wat ertussen zit. En die zijn nooit allemaal in hetzelfde stadium. Dus het, het wordt heel lastig om het goede moment te vinden om dat te doen. Ja, en daarbij, ik, als je te, te veel op, uh, ja, de golven te veel op hebt... dan beschadig je misschien eerder de boom nog... dan dat je de schimmel uh, kapot maakt. Dus oh, eigenlijk of... heeft iedere, iedere schimmel zijn eigen uh, radiogolf nodig... en dat is gewoon te ingewikkeld om te realiseren. En geef je te veel kracht, als het ware, of zit je te veel kracht... dan uh, kan de boom alsnog kapot gaan ja, ik denk dat, ja, praktisch, dat praktisch, gezien heel lastig. Lange, langere lenken met nee, die golven. Nee, nee. Ja, ik, ik, ja, het was, het was misschien een domme gedachte. Ik wist niet dat het niet zo op voor me voorkwam. Want dan gaat het inderdaad niet op. Nee. Ik weet dat ze bijvoorbeeld in vriesruimten, waar mensen moeten werken, maar niet met een uh, viespak aan, zeg maar, omdat ze zich wel niet kunnen bewegen. Dat ze ook de kunstje toepassen. Ja, maar kennelijk gaat het daar wel goed, maar bij de bestrijding van de ip zou het uh, te veel complicaties met zich nee. uh, meebrengen, schat Jelle Hiemstra. In, in ieder geval bedankt uh, voor uw suggestie, meneer Jansen. Ja, ik kan graag mag even ingaan op wat Nee, ik meneer Jansen, ik ga of, naar de... Nee, uh, meneer Jansen. Meneer Jansen, ik ga u onderbreken. Er zijn nog heel veel bellers en die wil ik ook gaan woord laten. Dank u wel voor uw uh, vraag en voor uw reactie. Dan ga ik naar uh, Marco Mout. Dag, Marco. Goeienacht. Goedenavond, uh, Helco en, uh, en Jelle. Marco, jij werkt heel veel met hout, hè? Want jij bent kunstenaar. Ja, ja, dat klopt. Ik ben uh, beeldhouwer en ook beeldbouwer. Dat wil zeggen dat we dus zowel houden als bouwen. En dat doen we voornamelijk met hout. Dat doen we het vinden in de kruidhoorn. En het, het aardige was eigenlijk uh, toen je het eerste uur uh, sprak over, uh, over de IEP. Toen werden alle argumenten genoemd voor de IEP. En dat vind ik ook fantastisch. Vind ik vind ook fantastisch wat Jelle uh, wat Imstraat doet om de IEP uh, weer terug te krijgen in het Nederlandse uh, straten- uh, en landschapsbeeld. Mm -hmm. Maar de IEP is ook fantastisch beeldhouwmateriaal. Dus, dus, en dan heb ik het niet over traditionele houtkunst of zo, maar gewoon echt als beeldhouwmateriaal. Is een, is een volwassen iep een ongelooflijk uh, geweldig uh, spul om mee te werken. En leg eens uit waarom uh, dat dan zo is, Marco. Nou, het is, uh, wij gebruiken het bijvoorbeeld om onze jonge talenten... in de, in de beeldhoudklas uh, vertrouwd te maken met hout. Want uh, bij de boomfeestdag worden bijvoorbeeld jongeren heel erg uh, geleerd... om van bomen te gaan houden doordat je een boom ziet. Hè? Uh -huh. Wij denken dat je meer met, uh, met hout kan krijgen als je er ook mee gaat werken. Want dan snap je ook echt wat de modaliteiten van hout zijn. Uh -huh. nou, en, en als je het dan over iep hebt, dan heb je het over een hele uh, stevige taaien, maar ook heel mooi af te werken, maar ook ruw te gebruiken, houtsoort die ook eigenlijk bijvoorbeeld al heel snel te bewerken is, die niet heel lang hoeft te drogen, uh, waar je geen zes jaar in de opslag hoeft te leggen, maar als je een boom gekapt binnenkrijgt, kan je daar eigenlijk gelijk mee werken. En we zien dat onze leerlingen, en dat zijn vaak hele jonge gasten en meiden, vanaf negen of tien jaar, die echt talent hebben, die zien dat ze daar heel veel uh, van, hun, uh, van hun talent snel kunnen ontwikkelen. Omdat het, ja, het, het vereist wat, hè? het hout vereist wat. En dat is ja buitengewoon geschikt voor, uh, voor kunstwerken. Wat leuk, zeg. Wie wist je dat, Jelle? Ja, het is, het is heel herkenbaar, het verhaal van die meneer. Want, uh, toen ik op de middelbare school zat, hadden we nog vak handvaardigheid. En daar heb ik ja. ooit inderdaad Iepenhout bewerkt en een pop uitgemaakt. Een, uh, een beetje geënt op wat uh, die Afrikaanse kunst, zeg maar, zo'n mm -hmm. gehurkt uh, vormen, zeg maar. En Ieperhout is inderdaad prachtig om te bewerken. Ja, er zijn natuurlijk tal over voort, hè. Want wij ja. hebben bij ons in het Belgen atelier echt een, een stapel opgemaakt... om mensen met ongelooflijk veel houtsoorten in kennis te ja. laten komen. Uh -huh. Niet alleen de, de inlandse houtsoorten, maar ook soorten als de kauri, de tuyaplicaat, de rode zeden ja. bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar, maar wat, het, wat het leuke eigenlijk is, is dat, uh, dat de overhout zo veel meer te vertellen... valt dan alleen de boom is mooi, hij heeft grote wortels, hij geeft lucht... En je hebt bomen die genezen. En je hebt bomen waar je prachtige beelden van ja. kan maken. Je hebt bomen waar skeletten in zitten. Ja. Ik heb ze zelf bomen waar in skeletten de... in ja. zitten? Ja, heilk, heilk, heilk, heilk, al wist je dat niet. Nee, dat wist ik niet. Nee. Ach man, ach man, het is, is een boom in Nieuw-Zeeland, er zit een skelet in. Echt waar? En hoe is, ja, hoe is dat, het... uh, ja. dat skelet in die boom terechtgekomen? Dat is boom is een heel simpel verhaal. Hmm. Uh, als, je, als, je de, de, als je even het oude Nieuw-Zeeland voorstelt, van 2, 3 jaar geleden. Dan groeide daar, nu nog steeds, maar er groeide toen echt enorm veel bomen. Kauri, dat zijn prachtige, roosachtige bomen. Kan je een beetje vergelijken met, uh, met de rode ceders, Weet je, zo'n hele brede stam. Een enorme, enorme rechte stam. Maar de kauri heeft ook iets bijzonders. Er zit een soort uh, hars uit. Een gum noemen ze dat. Hmm. En dat valt als grote blokken. Kan dat uit de boom gebikt worden. En dat werd gebruikt voor allerlei... Spulletjes, geneeskrachtige middelen, later toen de Britten in Nieuw-Zeeland gingen exporteren, werd het ook gebruikt als lak. Er werd lak van gemaakt. Ja. Nou, als jij nou een slimme Maori was, dan wist je wel wat je ging doen. Dan nam jij een liaan op je rug of een slim touw. Je ging het oerwoud in, je slingerde met een steen er aan het touw omhoog... en je trok jezelf aan het touw omhoog om hoog mogelijk uit de bomen die dumps te hakken. Uh -huh. En die ging je dan op een gegeven moment naar beneden, nam je die mee naar je dorp en dan had je business. Nou, als je natuurlijk wel een probleem, als je je eentje in dat diepe oerwoud zat en jouw touw brak, of jouw touw viel terug naar beneden, dan zat je op twintig meter hoogte langs een takvrije stam waar je met je armen echt niet omheen kon, zat je boven in die boom. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, ga je dan toch springen, jezelf waarschijnlijk naar een wissel doodspringend of blijf je zitten totdat je hoopt dat iemand je vindt, uithongert, en dat heeft echt geleid tot bijvoorbeeld een ingroeien van een skelet van iemand. Dat is werkelijk fascinerend om te zien. de Wat een bijzonder Ja. Ja, ik, moest, ik heb het niet zelf, niet zelf ontdekt natuurlijk, maar het werd mij verteld door een aantal mensen die daar erg ja. uh, op de hoogte waren. Ja. Ja. En ik ben daar ja. gaan kijken, ook omdat ik de kauri goed wilde snappen: ja. snappen hoe die boom groeit. Ja. En verdomd, ja, ik zag uh, inderdaad uh, de, de, de dijbeen en een deel van, uh, van wat. Gisteren uh, het verhaal, uit... Jelle? Nee, nee, er is inderdaad veel meer over bomen te vertellen. Ja. Alleen waar we het over hadden, het nut en het belang en ja. het mooie. Dat, uh, dat ja, kan wij, hebben, wij hebben, en dat, dat zou Jelle interesseren, we hebben tien jaar geleden op Landgoed Schoolvorst het, uh, het evenement Boom in Beeld georganiseerd. Dat is een putten, hè? Ja. Ja, we hebben toen meer dan 40.000 mensen getrokken met topkunstenaars. Niet alleen maar uh, de Maori uit Nieuw-Zeeland. Maar ook, jullie ja. lieten daar ook zien wat hout kan. Mm -hmm. En wat hout, wat hout doet. En dat doe ik nog steeds in mijn atelier. We hebben nu ook weer nieuwe jongens en meiden binnen. De fascinatie is heel groot als je hout letterlijk en vriendelijk gaat bewerken. Omdat je dan ziet wat kan, wat kan, wat niet kan. Mm -hmm. uh, je, je, ik vertel er ook vaak de verhalen bij die ik tijdens mijn vele fietsreizen over de hele wereld heb, uh, heb opgedaan. Over het hout en dat... Fascineert in ieder. Dus ik ja. kan, alleen maar, kan alleen maar tegen, tegen iedereen zeggen: van, Kijk verder dan de stam, kijk verder dan de kruin, kijk verder dan de boom. Maar kijk er ook eens in. En ga er ook eens mee aan de slag. Dat is net als ja. Jelle net zei: Als je er dus mee gaat werken, dan snap je ook wat dat hout kan en wat, ja. het, wat het niet kan. En dat doe jij als kunstenaar ook. Ik heb nog één ja. kort vraagje aan jou ten slotte, ja, Marco. Want er belde net een mevrouw en die vroeg zich af of iepenhout ook voor klompen uh, gebruikt wordt. Dat wisten ja. wij geen van <tus> beiden, maar weet jij ja. niet? Ja, dat klopt wel. Uh, ja? Het is een beetje de ambachtelijke kant natuurlijk, waar ik mezelf niet, uh, niet echt mee bezig had. Nee, maar, maar zelfs wilg, wilg hè, en iepen en, en, en werd ook gebruikt voor klompen. Mm -hmm. En ik wil je nog één ding vertellen, Huiko. Want je weet dat er vaak discussie is over bomen worden gekapt. Hè? We, wij zijn bij betrokken geweest met die Anne-Frank-boom. Die ja. was trouwens heel snel uit teruggetrokken, want dat werd echt een politiek verhaal. Maar nu bij Deventer zijn ze de ijsvol ruimte aan het geven. Dat betekent dat er heel veel wilg moest worden gekapt in de uiterwaarden. Nou, dat gaf enorm veel commotie. Hè? Als een boom omgaat, geeft dat veel commotie. Maar dit, in ieder geval moest dat. Ja. Wat we nu gedaan hebben, we hebben die bomen allemaal opgekocht. Samen met het projectbureau. Ik heb ze laten verzagen. En we gaan er nu een prachtig grote politiek voor bouwen. Voor de Lebuinuskerk in Deventer. En zo komt iets toch nog terug. En we ja. het hout toch nog behouden. En dat, dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, een mooie manier om dat hout inderdaad weer terug te geven ja, zeker. aan de stad. Ja. Houtkunstenaar Marco Mouw, Dankjewel voor het bellen. Graag gedaan, veel en... plezier met de uitzending. En ik wens jullie heel veel succes met het IPE-project. Dankjewel. Dag Marco, dag. Ook aan de telefoon mevrouw Bouwers. Dag mevrouw Bouwers, goeien nacht. Goedenacht meneer Span en goedenacht meneer Hiemstra. Uh, ik heb een vraag. Er is oh. al een tijd een rode beuk in het park van Stania Staten in Oenkerk en die schijnt een zwamziekte te hebben. Is daar werkelijk helemaal niks aan te doen? Is die boom werkelijk ten dode opgeschreven na 300 jaar? Jelle? Ja, dan is het antwoord simpel. Als die inderdaad de zwamziekte heeft, dan is er niks aan te doen. Ja, het kan nog een poosje duren. Het valt niet het duurt de poos voor die zwam wint van de boom. Maar het ja. einde komt geheid. Dus het en, einde van de rode beuk is definitief in zicht. Ja, als er inderdaad echt uh, zwam in de stam zit, want dan op de duur dan wordt de, zwam, uh, de stam te zwak en dan wordt die gevaarlijk, dus dan zal die ook opgeruimd worden. En dan wou ik nog iets uh, vertellen. Ja. Ik weet niet of u dat bekend is, maar er zijn indianestammen in Amerika en in Canada... voordat zij een boom vellen, dan vragen zij vergifnis. Is u dat bekend? Ja, dat, dat verhaal, dat ken ik. Ja, oké, okay, goed. Ja. Nou, dat was het dan, want ik denk dat er nog andere mensen naar mij zijn. Want anders zou ik nog wel door kunnen vragen en vertellen. Maar mevrouw ja. Bouwers, ik ben blij dat u gebeld heeft. Ja, jammer dat u geen beter nieuws krijgt over die rode beuk daar nee, in uh, Oemperk. <laughs> nee, en vooral omdat hij al 300 jaar oud is. Ja, ja. doodzonde. Ja, ja, ja. U zult Mag... de boom missen, dat weet ik zeker. Mevrouw Bouwers, dank u wel voor het bellen. En ik wens u bij heren nog een goede nacht. Verder. Dank u wel, dat wens ik u ook dat kind toch even mocht komen. Graag gedaan. Dag Bob Bowers, goedenacht. Ja, dan weer een mooi liedje over een, uh, over een boom. Een uh, eigenzinnige boom, een berg... die het op een gegeven moment wel gehad heeft... Uh, met de plek waar hij al jaren staat. Hij gaat op pad, hij uh, gaat op reis. Dat loopt niet goed af, want uiteindelijk eindigt hij als commode. Dit is Hildegard Kneef, tapetenwekselen.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 Mach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Des Körps des Beil traf sie im Morgenschimmer, gleich an der Schranke, als der Dzug kam und als Kommode dachte sie noch immer, wie schön es doch im Birken einer war. Ich war wechseln, spart die Birke. En macht zich in de dämmerung op den weg. Ik brach tafetenwechsel, ik trach die bibel. En macht zich in de dämmerung op den weg. Heel de gastkneef, U luistert naar Casa bij Radio 1. Jelle Hiemstra is nog steeds mijn gast. Hij is bosbouwer en plantenziektekundige. Hij zet zich in voor de IEP. Dat doet hij uh, als zijnde betrokken bij Wageningen UR... zoals dat tegenwoordig heet. Wageningen Universiteit en Research. Hij hoort dan bij die R bij die Research. En u kunt nog steeds bellen met vragen. Dus uh, voor Jelle 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl en twitter ik al met... Hashtag Kazaluna, dat deed bijvoorbeeld uh, Truus Klaver. Die zegt, tien jaar geleden een goud geplant voor mijn verjaardag... en nu een prachtboom. Zo je het graag, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja. Uh, dan komen er ook mailtjes binnen. Dit is een mailtje van Willem de Jager. Die schrijft, de iep is zo bijzonder omdat het een vrouwelijke boom is. Tussen de jaarringen groeit namelijk een extra ringetje voor elke nieuwe maan... En daarom wordt de iep gezien als magisch. We hadden het er al even over. Hè? Een heilige boom in de Himalaya eh, zou beschermen tegen de pest. Eh, ken je dit verhaal? Eh, nou, dat van die ringetjes is nieuw voor mij. Maar wel het, de, de link die gelegd wordt met het, het vrouwelijke. Dat de iep dan als een vrouwelijke boom gezien wordt. Dat, eh, dat is inderdaad vanuit ja, de cultuur, geschiedenis, zeg maar, is dat, is dat bekend. Ook vanuit meer vanuit Scandinavië, zeg maar. En wat maakt zo'n Iep dan zo vrouwelijk? Ja, daar, daar zijn allerlei theorieën over. Dat, dat heeft toch te maken met de, ja, de, de link die men vroeger legde... naar de productie van voedsel. De, de Iep was vroeger ook een soort voedselboom, in ieder geval voor het vee. En dat de bast. Kan, de bast, ja, maar ook het loof. Oké. Okay. De Iepenblad is op zich heel goed te verteren voor, uh, voor vee. Dus dat werd en het wordt in sommige streken nog wel uh, wordt die geknot, zeg maar, uh, als een knotwillig. En de jonge twijgen en het blad, dat is veevoer. En dat was vroeger bijvoorbeeld ook uh, de Romeinen en Italië. Sommige streken vind je er nog restantjes van, maar de Iep werd gebruikt als steun voor de wijnstruik En dat werd dan, ja dan moet je hem wel regelmatig knotten, want anders uh, zit er veel te veel uh, blad op... en dan heb je veel te weinig licht voor ja. die druiven. Ja. Dus die werd vroeg in het jaar een keer uh, het blad eraf geknipt... en later in het jaar misschien nog wel een keer. En dat was veevoeren en aan het eind van het jaar kan je de druiven plukken. Ja, en vanwege die, die, die verzorgende taak, als het ware van die iep zou het dan een vrouwelijke Precies. boom zijn. Wat is dan echt een mannelijke boom? De S waarom is de S zo mannelijk? Nou ja, in ieder geval vanuit ieder dat, dat komt dan meer uit het noorden van Europa. Maar daar zag men de S en de IEP als de bomen waaruit de eerste mensen gemaakt waren. En de S, dat uh, de speren uh, werden ook van S-hout gemaakt. Dus dat heeft iets okay. mannelijks. Ja, ja, ja. De krijgskunst en uh, dat soort zaken. Geweldig. Mooie verhalen zijn er over hout en over bomen te vertellen. Um, een vraag komt binnen van Simon van Buren, ook via de mail. Als een gemeente besluit één of meerdere bomen te verwijderen, is de gemeente dan ook verplicht op dezelfde plaats of elders weer bomen terug te planten? Ha, dat is een juridische vraag. Daar durf ik me eerlijk gezegd niet echt over uit te laten. Over het algemeen, de meeste gemeenten hebben wel regels. Inderdaad, als er bomen geplant worden. Of andersom, als er bomen verwijderd worden, worden er evenveel bomen opnieuw geplant. Op dezelfde plek kan niet altijd. Bedoel, als, je, als je er een weg overheen legt, ja, dan kan er geen bomen meer staan. Daar had nee. het zo straks ook al even over. Maar meestal is er dan wel de afspraak dat ze op een andere plek terug moeten komen. En op zich vind ik dat een goede regel. Ik bedoel, als je bomen weghaalt, plant dan nieuwe bomen, maar zet ze in ieder geval op een plek waar ze toekomst hebben. Ja, zodat je in ieder geval ook de hoeveelheid groen in een gemeente Precies. op peil houdt wat dat betreft. Ja, houdt de hoeveelheid op peil, maar doe het dan wel zo dat ze toekomst hebben. Anders heeft het geen zin. Ja, en zet die plataan dan net niet naast dat schuurtje bij die mevrouw. En nee, zeker geen platte aan dan. Nee, nee. Dan een vraag van Loes Kastelein. Die heeft een vraag over een rode beuk... die ze gekregen heeft van haar moeder. Haar moeder is drie jaar geleden overleden. Um, mijn moeder stierf in december, schrijft Loes Kastelein. En voordat ze stierf, zei ze... kijk naar je boom en ik ben bij je. In het voorjaar bloeide hij met roze bloemen. Na de hand heb ik die bloemen niet meer gezien. Een dierbare boom. Ik heb hem marleentje genoemd naar mijn moeder... En mijn, vraag is, uh, leuk. en mijn vraag is of een rode beuk echt diep rood bloeit... of moet ik hem daarvoor gaan snoeien? Dat vraagt uh, Loes Kastelein. Nou, een, een rode beuk loopt uit met het jonge blad. is heel mooi rood-roze gekleurd. Echt roze bloemen heeft de beuk niet. Dat zijn hele onaanzienlijke bloemetjes. Nee. Uh, het is echt een bloeiende struik, moet je niet verwachten. Maar juist dat jonge blad heeft die mooie licht roze roodachtige kleur. Mm -hmm. Dus je moet hem af en toe wel snoeien om het uh, jonge blad weer meer ruimte te geven. Nou, of kun je gewoon kan, het nee, de natuur zijn werk laten doen? In, in principe kan je een beuk uh, redelijk zijn gang laten gaan, Een beetje afhankelijk van de ruimte die je hebt. Ja. Maar goed, als je hem zwaar moet snoeien, dan staat hij eigenlijk niet op de goede plek, denk ik. Een beuk over het algemeen, ja, hoog uit de stam ietsje op snoeien, maar voor de rest moet je hem zijn gang laten gaan. Maar die blaadjes, die komen er binnenkort weer aan, hè? hopen we tenminste. Ja. Als het niet al te lang blijft vriezen. En, nou ja, ik weet niet zeker. Het kan ook zijn dat mevrouw een beetje een zuilvormige heeft. Die kan je inderdaad in model knippen. Maar als het zo'n breed uitgaande is, dan heeft snoeien niet zo heel veel zin. Nee, nee. Dan een vraag van Gerrit Kalsbeek. Uh, weet uw gast misschien wat de oudste boom van Nederland is en waar die staat? Dat is een goede vraag, maar ik durf het niet te zeggen. Want uh, deze meneer Kalsbeer die zegt... Ja, bij Venra stond jaren geleden een uh, duizendjarige zomerlinde. In Engeland schijnen de bomen te zijn van 3000 jaar oud, klopt dat? Nou, de meeste verhalen uh, of bomen die bekend staan... als duizendjarige nou ja, zomerlinde, duizendjarige den, uh, noem maar op. Dan is dat duizend toch wel een beetje... Uh, ja, dat moet je toch met een korreltje zout nemen. Mm. Het geeft over het algemeen aan dat het een hele oude boom is... En dat houdt in heel veel gevallen toch met een paar honderd jaar op. Het is misschien driehonderd. Hmm. Dat is al heel veel. Er is een boek van uh, grootste en oudste bomen van Nederland. Maar ik weet uit mijn hoofd niet wat de oudste is en waar die staat, helaas. Nee, er is wel een boek over. Dus uh, Gerard, als je dat wil lezen, dan kan dat. Uh, overigens heeft hij ook nog de dikste boom uh, gesignaleerd, Gerard. Die zou in berg en dal staan, zegt hij. Zeven meter omvang. Dat is een goede kandidaat. Goede kandidaat. Dat waren een paar van de mailtjes. U kunt nog steeds mailen naar kazaluna Bel ook nog eventjes. We hebben nog een kleine 10 minuten. 0800 1121. En twitter ik al met hashtag kazaluna. De vader van de Brabantse zanger Geert van Maasakkers was tuinarchitect. Hij ontwierp tuinen. En naar aanleiding daarvan schreef hij, Geert van Maasakkers, dit liedje. U luistert naar de live uitvoering. Uh, Geert van Maasakkers wordt begeleid door het Metropoolorkest.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 Ik zet hem zaden in de grond. Hier komt het water en daar die boom. Hier komt een trap, en voor het uitzicht naar later. Hier komt de schaduw, en daar het een En later wordt hier een prachtig gezin. Onze vader is onze lieve heer, op de vierkante meter. Maar van onkruid en luizen en zo meer, moest onze vader niks weten.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 dat uh, enthousiast uh, onthaald werd in de tijd. Geert van Maasakers. samen met het metropoolorkest Dunboom. Mevrouw van der Meulen, goeienacht. Goeienacht. Welke vraag heeft u voor uh, Jelle Hiemstra? Nou, eigenlijk tweeledig. Um, ik heb tien jaar terug een, een, een goud iepje bij mij buiten gezet... Ja. omdat ik dacht, nou, die is misschien uh, niet zo vatbaar voor de iepziekte... Maar die groeit eigenlijk niet. Ik heb eerst stond hij middenin een gedeelte waar vroeger een boomgaard was. En nu staat hij in een rij met wat meer beschut. maar hij gaat niet dood, maar echt dieren doet hij ook niet. Hmm. En ik heb dus dan nu met die nieuwe iepen... heb ik dan een aanvulling of een andere soorten gevraagd... met de 75 nieuwe soorten. Maar krijg je dan helemaal niet meer de oude ipe soorten die wij kenden als de veldiepen en zo? Oké. Okay. Vallen die helemaal uit, uh, uit de handel? Zo we eerst eens beginnen bij uw eigen goudiep? Mijn goudiepje. Ja. Uh, ja, het blijft een iepje inderdaad. Hij ja. wil niet erg. Goeien. Hoe zou dat kunnen komen, Jelle? Nou ja, sowieso groeien de goudiepen niet erg snel. Dat, uh, dat hoort er voor gouddiepen bij. Dat is een beetje een uitzondering ja, wat dat betreft. De, me de meeste iepen groeien hard. Gouddiepen uh -huh. valt tegen. Helemaal niet groeien is niet goed natuurlijk. Uh, er moet wel wat groei in zitten. Ja, dat is uh, zonder de iep te zien moeilijk te zeggen waarom die uh, niet goed groeit. Uh, hoe dat hoe zou je niet. die groei kunnen stimuleren? Wat zou uh, mevrouw van der Meulen kunnen proberen? Nou ja, hij is waar we het straks op over hadden. Hij moet in ieder geval een plek hebben waar hij uh, ruimte heeft voor zijn wortels... waar uh, iets in de bodem zit en waar hij nog een, be uh, een beetje vocht uit de bodem kan halen. Maar als die in de oude boomgaard stond, dan ligt het daar niet aan, denk ik, als ik ja, dat zo hoor. Ja. Dus nee. dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Nee, eigenlijk zeg je, ik kan geen antwoord geven. Nou ja, het enige wat, wat ik kan zien. zeggen, ook goudiepen kunnen last van ziekte hebben. En dat kan inderdaad jaren duren voordat ze er helemaal aan, uh, aan kapot gaan. Maar... maar hij is niet door, die nee, uh, nee, uh, boom nee. van nu, mevrouw Van der nee, Meuren, dat dan blijft, weer niet. Nee, hij, alleen hij, hij, uh, hij blijft eigenlijk, uh, hij wordt niet groter. Ja. Een klein bescheiden iepje, maar hij, hij, hij, hij verdort niet, dus hij is niet nee, ziek ja, zo ja, Nee, worden. hij is niet dood. Nee. <laughs> nou ja, misschien kunt u Jelle eens lief aankijken. Wie weet komt hij dan uw eigen Ives bekijken. <laughs> uh, maar er was ook nog een vraag over die nieuwe ja, soorten Ja, die nieuwe Ip. soorten. Dan heb je dus niet meer de oude, die dan, dan bekend waren als de veldyp. En die, dan weet ik van zijn vrienden, die hadden een veldiep in de ja. tuin. Ja. En um, dan denk ik, hé, hey, raken die dan helemaal uit, uh, uit de mode? Of zijn ze ja. dat al? Nou ja, uit de mode. In ieder geval de, de veldtype is een van die punten die het meest gevoelig is voor die diepziekte Dus die wordt inderdaad steeds minder geplant. Mm. Uh, er staan er heel veel overal in het landschap. En ja, die, die blijven wel. Want ze worden ziek en het uh, gaat grotendeels dood, het bovenste deel. Maar meestal krijg je uit de wortels wel weer nieuwe uh, scheuten. Dus die blijven wel aanwezig. Maar ze worden niet of nauwelijks meer geplant. Mm. Nee. Mevrouw van der Meulen, dank voor uw reactie. En uh, geniet toch maar een beetje van dat goud van u. <laughs> Oké. <Okay. hè? laughs> Dag, Dag, goeienacht. Uh, Ten slotte nog één beller met een uh, suggestie. Daar hebben we nog een kleine twee minuten voor. Wilma, goeienacht. Goedenavond, nacht. Ja, mijn suggestie is om uh, de gemeente Lutensera, Diel en Leeuwarden... Uh, te vragen om langs die vervelende haak die ze door de oude Middelzee heen leggen, hyper te planten. En wat is de vervelende haak? Is dat een weg? Ja, ja dat wordt <laughs> ik, ik ken de de hem toevallig, maar auto. ik vind het een hele goede suggestie. <laughs> Oké. <Okay, laughs> het moet gebeuren. Echt, ja. nou, ik, nou, ik vind echt dat, het heel, dat ze dat moeten doen. Dat zijn ze verplicht. Nou, kijk, Wilma, jij, jij wil Iepen langs uh, die, die, weg, die nieuwe weg in Leeuwarden. En, zo, en Jelle is daar mee eens. het daarmee eens? Wat ik bedoel. Ja, ja en, ik, ik ken het gebied, dus ik weet wat u met de haak bedoelt. Het, en waarom het zou een zo ja. mooie plek zijn. En waarom zouden die Iepen zo mooi staan langs die nieuwe weg daar, tenslotte nou, Jelle? Het, het, nou, het, of Wilma? Uh, het, Mag ook. het is de oude Middelzee. Ja. En, uh, en uh, daar gaan ze dus een vierbaans autoweg doorheen leggen. Mm -hmm. En Iepen, die maken ook de lucht schoon. En die zorgen ook voor uh, uh, weer een beetje blijheid op dat stuk wat ook door de infrastructuur zo vernieuwd is. Aha, dus wat dat betreft uh, zou de IEP nog iets kunnen goedmaken. Heb je ja. al contact gehad met de gemeente, Jelle? De gemeente Leeuwarden? Uh, uh, nee, maar ik ben morgen wel in Leeuwarden, toevallig op provinciehuis. Dus je weet nooit wat er van komt. Nou, ik zou oh, zeggen dat, okay. dat Wilma heeft erom gevraagd... en dat jij het tijd door van Wilma ondersteunt. Ja, ja, ja, we hebben zoveel actie ondernomen tegen die uh, autowekken... Het gaat er toch komen, ze zijn toch ja, bezig. Ja. Nou, nu, dit lijkt me toch wel een genoegdoening dan. Wilma, dankjewel voor je suggestie en ik wens je nog een goede dag. Ik vond het programma geweldig. Dat is fijn om te horen. Dankjewel, Goedenacht. Wilma. Goeiedag. Dag. Ja, en daarmee werd het bijna twee uur. Ik bedank jou, Jelle Himstra, voor je komst. Uh, ik weet zeker dat de IEP bij jou in uh, goede handen is. Ik uh, bedank u. Thuis voor het bellen, mailen, twitteren. Voor het luisteren natuurlijk. Morgen is eh, Casa Luna er opnieuw. Dan met Frank Dumorsje. En hij ontvangt dan Hans Beerten. En vanuit Borculo voorover deze Hans Beerten Europa. met 100 doetelzakspelers en 200 muzikanten. En dat met zijn music show Scotland. Nou, heel graag tot morgen dus. Voor zo dadelijk even opnieuw bij Roel Koeners. In de Nacht Klinkt Anders besteedt hij uitgebreid aandacht aan de LP Please, Please Me van de Beatles. die precies 50 jaar geleden verscheen. Namens ons van Casa Luna. Met ik wens u nog een goede nacht. Ik ben nog wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.